12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nog geen brokstukken van uiteengespatte meteoriet gevonden. Agent neergeschoten op A50. Er lange files naar wintersportgebieden. Het weer, het is 3 tot 6 graden en soms schijnt de zon. Morgen is er meer ruimte voor de zon en is het overwegend droog... bij een maximum van 4 tot 6 graden. Vanaf maandag wordt het weer wat kouder. Het aantal mensen dat gisteren gewond raakte door de schokgolven van de meteoriet... is niet verder opgelopen. Het zijn er ongeveer 1200. 50 van hen liggen nog in een ziekenhuis. Eén vrouw is met zwaar rugletsel naar Moskou overgebracht. De gouverneur van het gebied laat weten dat er tot nu toe geen brokstukken... van de uiteengespatte meteoriet zijn gevonden. Een brokstuk heeft een gat in een bevroren meer geslagen. De duikers zijn erin gedoken, maar tot nu toe is niets gevonden lijn correspondent David-Jan Godfra, jij bent vanochtend in Tjeljabins aangekomen. Wat heb je gezien van de schade? Nou, het hangt er heel erg van af uh, waar je in de stad bent. Uh, maar er is heel veel schade. Ik ben bij een, bij een fabriek geweest, een zinkfabriek, waar het dak van was ingestort. Bij een sporthal waar ook het dak van was ingesport. En ik sta nu in een uh, ja, complex van studentenwoningen... waar uh, eigenlijk overal het glas er wel uit ligt. Dus uh, ja, de situatie is, uh, is heel merkwaardig. Een, een stad die half kapot is. En wat zeggen mensen tegen jou als je ze spreekt? Um, ze, het gevoel overheerst hier natuurlijk. Iedereen is onge, ontzettend geschrokken. Dat, uh, dat staat voorop. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat er al een enorme ramp zijn uh, ontsnapt. Uh, hoewel het dus nog niet bekend is of er ergens een groot stuk is terechtgekomen. En, en wat het voor consequenties kan, had kunnen hebben als dat stuk op de stad gekomen uh, zou, zou zijn. Daar is iedereen uh, ja, aan de ene kant heel opgelucht over dat dat niet is gebeurd. Want je moet je voorstellen wat er uh, de consequenties van geweest zouden kunnen zijn. Uh, dan zou de hele stad misschien wel weggevaagd kunnen zijn. In dat opzicht dan een geluk bij een ongeluk. Uh, je zei net al, talloze ruiten uit hun sponningen gesprongen, veel schade. Hoe, hoe houden mensen zich warm? Nou, door zo snel mogelijk die ruiten er weer in te zetten. Daar dus, zijn ze mee begonnen. Er uh, is de afgelopen al, ja. dag een, een enorme inspanning geleverd. Uh, door par particulieren zelf, door uh, vrijwilligers, maar ook door de overheid. Uh, en als er geen glas voorhanden was, wat in veel gevallen zo was hoor. Uh, dan, dan hangt er plastic voor de ramen, dekens, boordplaten, wat dan niet, planken. Uh, alles om de kou hier buiten te houden, want het wordt s'nachts 25 graden onder nul. Is er inderdaad voldoende hulp van de overheid? Ik heb daar tot nu toe geen klachten over gehoord. Uh, mensen worden gecompenseerd, ook voor de kosten. Althans, dat is in het vooruitzicht gesteld. En waar uh, mogelijk uh, ja, wordt er glas ingezet. Met name natuurlijk in eerste instantie in ziekenhuizen en op scholen. Maar ook bij particulieren wordt hard gewerkt. Dankjewel, correspondent David-Jan Godfra. Het kabinet is deze week langs de rand van de afgrond gegaan... bij de onderhandelingen over het woonakkoord. Dat zei fractievoorzitter Arie Slop van de ChristenUnie... in het trotsprogramma Kamerbreed. De ChristenUnie-voorman vindt dat Stef Blok als minister... mislukt was als dit was misgelopen. In trouw zegt Slop ook dat er actieve regie van de premier nodig is... om niet te dicht bij het ravijn te komen, zoals de afgelopen weken gebeurde. Het kabinet moet niet pas bewegen als ze echt klem zitten, zegt Slop. Het kabinet sloot deze week met de ChristenUnie van Slop en met D66 en SGP... een akkoord over de woningmarkt nadat dit met het CDA was mislukt. Slop wil daarvoor wel wat terug. Hij vindt dat als drie partijen hun nek uitsteken... een kabinet een grotere ontvankelijkheid zou moeten tonen voor hun ideeën. Bij een arrestatie op de A50 in Gelderland is vannacht een politieman neergeschoten. Hoogstwaarschijnlijk is de man door kogels van zijn collega's geraakt... Op een knooppunt had hem een broek, negeerde een automobilist een stopteken van de politie. Bij een arrestatie losse de politie een paar schoten. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat de agent werd geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. In de Noord-Iraakse stad Mosul is een hoge legerofficier bij een zelfmoordaanslag gedood. Zeker twee van zijn lijfwachten zijn ook omgekomen. De zelfmoordterrorist blies zich op bij het huis van de officier. Sinds de laatste Amerikaanse militairen eind vorig jaar uit Irak zijn vertrokken... is het aantal aanslagen toegenomen. Sunnitische fundamentalisten hebben sinds die tijd... al meer dan tien zelfmoordaanslagen gepleegd op shiiten of Sjiidische doelen. De Turkse gemeenschap in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... intimideert politici van Turkse komaf. Ook worden deelraadsbestuurders onder druk gezet. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van gesprekken... met verschillende deelraadsleden en oud-bestuurders, allemaal van de PvdA. In Feyenoord is de Turkse gemeenschap groot. Ook de verwevenheid tussen maatschappelijke organisaties en politici van Turkse komaf is er fors. Door de beïnvloeding zouden subsidies worden geregeld. En ook zou hierdoor een illegaal meisjesinternaat in een Turkse moskee zijn gedoogd... terwijl er problemen waren met de brandveiligheid. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het is een deel van Nederland vakantie, veel mensen onderweg. En in Zuid-Duitsland en Oostenrijk stromen we daardoor de wegen vol met wintersporters. Niet alleen uit Nederland natuurlijk, maar uit heel, ja, zeg maar, Noord-Europa. Verslaggever Nick Renoy, die staat er ook tussen. Waar ben je nu, Nick? Ja, we zijn nu uh, ergens bij het oosten van München. Daar staan we op een parkeerplaats. En uh, we hebben overnacht ongeveer 20 kilometer boven München. Daar zijn we vanochtend om uh, 9 uur vertrokken. Uh, de A9 opgereden en eigenlijk hebben we sindsdien alleen maar in de file gestaan, 20 kilometer lang. Ja, en is dat uh, inderdaad gewoon het aanbod, de drukte of uh, speelt het weer ook een rol? Nou ja, het heeft hier vooral vannacht, heeft het hier wel flink gesneeuwd. Op dit moment is het droog. Uh, ja, de Nederlanders die we hier op de parkeerplaats net hebben gesproken, die zeggen allemaal dat het tot München eigenlijk wel, wel meeviel met die files. Uh, maar dat hier toch de ellende wel begint. En uh, die lopen nu allemaal wel flinke vertragingen op, op weg naar de wintersport. Uh, meestal hebben ze daar natuurlijk wel enigszins rekening mee gehouden, maar toch met uh, kinderen op de achterbank en zo is het vaak wel een lange rit. Ja, want we weten dat ik je met het verslag even van het Joostjournaal. Uh, jij spreekt waarschijnlijk ook veel kinderen. Wat, wat vinden die ervan? Ja, die hebben ons net allemaal laten zien hoe ze die uh, uurtjes achterin uh, proberen door te komen. Dus met uh, dvd's, uh, tablets, uh, boeken lezen uh, of gewoon gewikkeld in een slaapzak uh, echt wat uren slapen. En uh, nou ja, zo komen ze er wel door. En als ze straks op de piste staan, is het denk ik allemaal wel snel vergeten. In mijn tijd waren dat nog cassettebandjes. Dat valt dan nog mee nu, eh, tegenwoordig. Ja, nee, nee. Dat, dat, dat gaat allemaal via de, de tablets vooral. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja, verslaggever Nick Renoy. De beoogde nieuwe directeur van de CIA, John Brennan... wil meer openheid geven over drone -aanvallen. Hij wil bijvoorbeeld openbaar maken hoeveel burgerslachtoffers er vallen... bij de aanvallen die zijn bedoeld om buiten de VS terroristen uit te schakelen. En ook moet een speciale Amerikaanse rechtbank toezicht houden op de aanvallen. Brennan schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van leden van de Senaat... die zijn benoeming tot CIA-directeur moeten goedkeuren. Drones zijn onbemande vliegtuigen die vaak van grote afstand worden bestuurd. Ze worden ingezet om via luchtaanvallen verdachten van terrorisme uit te schakelen... in onder meer Afghanistan, Pakistan en Jemen. Minister Hennes Plasgaard van Defensie heeft een nacht doorgebracht met een groep mariniers in een sneeuwhol in het noorden van Noorwegen. De mariniers zijn daar op oefening en de minister wil ervaren wat ze doormaken, ook in extreme omstandigheden. Volgens de minister was het goed te doen. Nou, het zal wel nee, want je moet heel veel thee drinken en warm eten van tevoren en een meer zoete thee. En uh, daarna lig je in een hele warme slaapzak, maar je neus, uh, je neus vriest er iets wat af, maar voor de rest is het prima. Ja, op onze site, nos.nl, staan haar Twitterfoto's waarop te zien is... hoe ze het sneeuwhol binnenkomt en hoe ze in een enorme donse slaapzak ligt. Hennes zegt dat ze niet meer dan een uur of drie heeft geslapen. De minister sluit niet uit dat ze ook nog in een F-16 zou meevliegen... of aan boord zou gaan van een onderzeer. In het Noorse Hamar begint om twee uur het WK allround schaatsen. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen. In het vikingschip is Sebastian Timmerman. Sebastian, eerst maar even naar de mannen kijken. Sven Kramer natuurlijk eh, op, op jacht naar dat record. Hè? Zes wereldtitels, zes allround wereldtitels. Dat kan hij halen. Heeft hij daarbij nog enige concurrentie? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Als je kijkt naar hoe Sven Kramer dit seizoen rijdt en hoe zijn concurrenten rijden, bijvoorbeeld ook de Nooren Bukku en Sverre Lunde Pedersen, dan kun je eigenlijk nu zo'n beetje ervan uitgaan dat Kramer, als hij zelf geen fouten maakt, op de been blijft en als zijn materiaal heel blijft, et cetera, inderdaad op weg is naar de zesde wereldtitel uit zijn carrière en daarmee de beste allrounder gaat worden uit de historie, gaat hij de Finn Klaas Thunberg en de Noor Oscar Mathiesen achter zich laten en dat daarachter vooral de strijd zal gaan plaatsvinden om de Tweede plaats om het zilver met die noren die ik net noemde. Misschien wel met Ivan Skobreff als de Russen zin in heeft. En met uh, de Nederlanders Rens Rottevel, Koen Verweij en Jan Blokhuizen. En uh, hoe ziet de loting eruit? Uh, nou, Kramer rijdt bijvoorbeeld op de 5 kilometer. Hè? Dat is de tweede afstand van vandaag, naar de 500 meter. Uh, voor een aantal van die concurrenten. Hij rijdt namelijk in de negende rit. En daarna komt nog Bukkou. Daarna komt ook nog de Belg Bart Swings. Van wie we ook al wat verwachten. Die Sverre Lunde Pedersen en Jan Blokhuizen. Die rijden allemaal na Sven Kramer. Dus Kramer zal een tijd moeten zetten. Maar goed, dat is ook niet echt een extra druk. Want in die positie heeft hij ook dit seizoen wel eens vaker gezeten. En dan zeggen wij altijd van tevoren... Ah, het wordt spannend, want de druk ligt op de schouders van Kramer. En dan rijdt hij inderdaad toch een vijf waar de anderen zich stuk op gaan bijten. Dus misschien gaat dat uh, vandaag ook wel weer gebeuren hier in Hamer. En bij de vrouw is het eigenlijk een beetje hetzelfde liedje... maar dan met Irene Wust. Want uh, ja, dat moet toch wel heel gek lopen ook, hè? Ja, ja. Martina Sablikova, van wie Wust uh, bij Allround-toernooi... de laatste jaren veel concurrentie had, is er niet bij. Want zij is niet fit. Claudia Perstein lijkt over uh, uh, haar beste tijd heen als Allrounder zijnde. Christine Nesbit, de Canadeze, is hier wel. Maar of die het allround technisch bij gaat houden bij Wust. dat betwijfel ik heel erg, nee. Voor Wust geldt inderdaad hetzelfde als zij geen fouten maakt... en gewoon rijdt zoals ze vooral de laatste weken uh, aan het doen is... sinds, zeg maar, uh, begin december dan uh, gaat Irene Wüst hier uh, uh, ook gewoon wereldkampioen worden. En voor haar zou dat dan betekenen dat het haar vierde wereldtitel uh, is... waarvan de derde op rij. En dan zou ze qua titels op gelijke hoogte komen met uh, Atje Keulen-Dilstra... die in de jaren 70 vier keer wereldkampioen werd. Dus kortom, het kan voor Nederland een uh, historisch schaatsweekend gaan worden. Ja, Gunda, ik zat net zelf even te kijken. Gunda Niemand. dat is nog eens ver weg, hè, geloof ik. Acht titels, uh, dat ja, is uh, wat verder weg. Ja, dan is er uh, inderdaad nog wel even ja. een, uh, een stukje terrein. Het grappige is ook wel dat de schaatsers zelf, tenminste zeggen ze dan niet zozeer met die lijstjes uh, bezig zijn. Maar het zegt natuurlijk wel wat, hè, als je kijkt naar die statistiek. Het zegt genoeg over de, de kwaliteiten van Kramer en van iedereen Wüst op het uh, orandgebied. Dankjewel, we gaan je straks horen. Sebastiaan Timmerman. Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Geert Leinders, de ploegarts van de voormalige Rabo-Wielerploeg. Verschillende oudrenners van Rabo beschuldigen Leinders de afgelopen weken van het verstrekken van verboden middelen. En in tegenstelling tot in Nederland is betrokkenheid bij doping in België wel strafbaar. Leinders heeft altijd ontkend dat hij iets met doping te maken heeft gehad. Tennisser Rafael Nadal heeft de halve finale van de Brazil Open in São Paulo bereikt. De Spanjaard versloeg de Argentijn Carlos Berloc in drie sets. Nadal speelt in Brazilië zijn tweede toernooi sinds de rentree na lang blessureleed. Ga even naar de AWB. We hadden het net over de wintersport. De files daar. Kees Kwaks. We hoorden eh, collega Nick Renoy in de uitzending. Die stond in de file bij München. Jij hebt waarschijnlijk een brede overzicht van de drukte. Ja, maar ik ben wel blij dat je het beeld een beetje bevestigt. Want het ja. eh, beeld wat wij hebben, dat klopt heel aardig met wat hij uitsprak. Tot aan München gaat het redelijk goed. Eh, dan eh, kom je zo'n beetje bij de rondweg en daar, daar begint het file rijden. Het laatste stukje van de A9. De hele omvaring van München, de 99, staat vol. En dan kom je weer uit op een stukje van de A9, dan de A8. En dan ga je richting Rozenheim-Koefstijm. Ja, over dat hele stuk moet je rekening houden met ja, zo'n vijf kwartier vertraging. Dat is één zwaartepunt in Duitsland. Het tweede zwaartepunt loopt eigenlijk het A7, de route via Ulm naar de Fernpas. Nou, ook daar hetzelfde beeld. Bij Ulm begint, begint de file. Dan ga je tot aan de grenstunnel bij Fusen, sta je vast in zeven kilometer. En ook de Fernpasroute is de nodige vertraging te melden. En in het derde, in Oostenrijk, de, de route via de Pfendertunnel. Nou, die is normaal gesproken op zo'n dag als vandaag, zo'n wisseldag, erg druk. We werden vanmorgen niet echt geholpen door een ongeluk. Daardoor ging die Pfennertunnel even in beide richtingen dicht. Ja, na, da, daarna krijg je de file ook nooit meer weg. Er staat zo'n 6, 7 kilometer in beide richtingen. Dat is eigenlijk het, het belangrijkste zwaartepunt in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. En, en, Zuid en uh, hier in Nederland, hoe is het nu hier? Ja, wegen liggen hier redelijk rustig Goed bij. bij je, hè, We hebben ja. vanmorgen wat problemen gehad bij Knoopend Hat in Mabroek en bij Rotterdam. Maar dat zijn allemaal kortdurende incidenten. En ja, daarna is het eigenlijk weer fluitend doorrijden. Dankjewel, Kees Kwaks. Gaan we nog een keer naar de hoofdpunten. Nog geen brokstukken van uiteengespatte meteoriet gevonden. Het kabinet is deze week langs de rand van de afgrond gegaan... bij de onderhandelingen over het woonakkoord. Vindt fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie. En lange files dus naar de wintersportgebieden. Tot zo over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van de publieke omroep. En We gaan het hebben over terrorismebestrijding vandaag. De War on Terror, u weet het nog wel, president Bush... staat niet meer zo in de belangstelling als een paar jaar geleden. Maar Guantanamo B bestaat nog steeds... Zonder vorm van proces worden verdachten daar en op andere plaatsen in de wereld vastgehouden. Zoals in Pakistan, waar de geheime dienst over eigen gevangenissen beschikt. Soms zitten daar Nederlanders gevangen. Of jongens met een dubbel paspoort, waaronder het Nederlandse. Sabir K. is daar een voorbeeld van. Deze week stond hij voor de rechter in Den Haag. Wil van de Schans dook in zijn zaak. Luister naar zijn verslag.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 Als er sprake is van een redelijke verdenking. Dat er is gemarteld. Zoals die er nu is. Die redelijke verdenking. Dat de staat, in dit geval Nederland, daar onderzoek naar moet doen. Dank u wel. Er is gesteld dat, dat eisen tijdens zijn detentie in Pakistan is gemarteld door de Amerikaanse autoriteiten. En dan staat er al de Landsadvocaat Cecile Bitter. Afgelopen dinsdag in de rechtbank Den Haag. Sabir K., een Nederlands-Pakistaanse jongeman van 26 jaar... onderneemt een laatste poging om zijn uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Hij hoort de rechtszaak enigszins gelaten aan. Hij heeft kort zwart haar, draagt een grijze pullover, een trainingsbroek en sneakers. Eigenlijk een gewone, typisch Haagse jongen. Als de rechter hem aan het einde van de zitting vraagt of hij zelf iets wil zeggen, lacht hij vriendelijk... Kijkt dat verlegen naar de grond. En antwoord, nee. Sabir K. zit in totaal al twee jaar en vijf maanden in verschillende gevangenissen. Van eenzame opsluiting in de terroristenafdeling in Vught... tot ruim acht maanden in een geheime gevangenis in Pakistan... waar hij, naar eigen zeggen, is gemarteld. Mijn celgenoot Mohammed had moeite met eten... omdat zijn tanden eruit waren geslagen. Hij vertelde me dat hij was gemarteld... Zijn advocaat, André Sebrecht, stelt dat Sabir onrechtmatig naar Nederland is overgebracht. Het is in wezen een vorm van rendition. Hè? Zonder enig proces, zonder enig verdrag... wordt met medewerking van de Nederlandse ambassade zo'n man vanuit Pakistan naar Nederland gebracht. In de zaak van Sabir K. zijn er ook aanwijzingen voor marteling... De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij martelingen in Pakistan... is door mensenrechtenorganisaties uitgebreid gedocumenteerd. Kerin Eikman, onderzoekster aan de Universiteit Leiden... vindt nader onderzoek in zulke gevallen een plicht. Het zijn zeer, zeer ernstige aantijgingen die niet op niks zijn gebaseerd... Ik vind eigenlijk dat de minister in dit soort zaken ja dat zou moeten onderzoeken. Now the significance of the Pakistani intelligence and the CIA working together apparently to catch and question Mullah Baradar is is very significant. De CIA en de ISI, de Pakistanse inlichtingendienst, werken soms zeer nauw samen bij ondervragingen in geheime gevangenissen, zoals die waar Sabir Kaz had. En dat roept vragen op. Waren de Verenigde Staten ook betrokken bij zijn ondervraging? Wist Nederland al lang dat de Verenigde Staten hem uitgeleverd wilden hebben? En wat was de rol van de AIVD in deze zaak? En waarom werd Sabir in Nederland bezocht door de FBI? Argos, over de schaduwkant van terrorismebestrijding. Het verhaal begint op 21 september 2010 in Peshawar, Pakistan. Daar verblijft op dat moment de volledige familie K. Drie zussen, drie broers en hun kinderen. Hun Nederlands-Friese moeder woonde met haar zonen en dochters in Pakistan. Ze is na een lang ziekbed in Pakistan overleden. Het was een vrome moslima. Ze leidde een islamitische liefdadigheidsorganisatie die weeshuizen ondersteunde. De laatste maand van haar leven heeft ze nog in Nederland... in het ziekenhuis gelegen. Een paar dagen geleden is ze in Pakistan begraven. Dan wordt er op een nacht hard op de deur geboomd. Tientallen mannen dringen de woning binnen. Ze komen voor Sabir. Op dat moment 23 jaar, getrouwd, en vader van twee kinderen. Later noteert hij in zijn dagboek... Iemand schopte de voordeur open. Mannen in burgerkleding, arrestatieteam, politie...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 Waarvan hij wordt beschuldigd, weet hij ook niet. We spreken met zijn twee jaar oudere broer Amir... die niet met zijn eigen stem op de radio wil. Ik had mijn familie naar Pakistan gebracht. Zelf woon ik sinds mijn geboorte in Nederland. Ik was dus maar heel kort in Pakistan. Toen Sabi werd opgepakt, hadden we geen idee waarvoor het was. Het was niet duidelijk. We wisten niet door wie. Er werd helemaal niks verteld. We wisten ook niet waar hij zat. Twee dagen later... Ruim 11.000 kilometer verder in het Eastern District in New York arriveert rechter Stephen M. Gold op zijn werk. Gold is belast met terrorismezaken. En vandaag, op 23 september 2010, ondertekent hij de aanklacht en een arrestatiebevel tegen Sabir K. Hij wordt beschuldigd van het treffen van voorbereidingen van een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse basis in Afghanistan. In de omgeving van die basis zou Sabir, samen met anderen, mortiergranaten hebben verborgen. Het tijdstip van ondertekening is opmerkelijk. Twee dagen na de inval in Peshawar ondertekent de rechter in New York de aanklacht. Zou rechter Gold de Pakistanen gevraagd hebben Sabir aan te houden? Of zou de Pakistanse inlichtingendienst de Amerikanen ingelicht hebben... We bellen met de rechter. Maar die geeft geen commentaar op lopende zaken. Nog steeds onwetend van deze beschuldiging... en de verblijfplaats van Sabir... gaat zijn broer Amir op 28 september terug naar Nederland. Op Schiphol wacht hem een verrassing. Toen ik op Schiphol aankwam, werd ik gelijk meegenomen door de Marussé. Ik werd naar een kamertje gebracht... En daar zat iemand die zei dat hij van de IVD was. Hij begon me van alles te vragen over Sabir. Hij vertelde me ook dat Sabir door de Pakistanen verdacht werd van terrorisme. Hij vroeg me wat er in Pakistan gebeurd was en wat mijn broer daar deed. Ze wilden van mij informatie hebben. Wat weet je van je broer? Is hij de grens over geweest? Wat deed hij in Pakistan? Waar werkte hij? Heb je iets gemerkt aan hem? Maar ik gaf gelijk al aan, ik woon in Nederland... Ik ken mijn broer heel goed, maar ik was niet in Pakistan. Dus ik weet verder ook nergens wat vanaf. Hij zei dat Sabir lid zou zijn van verschillende terroristische organisaties. Volgens mij noemde hij alle terroristische organisaties op die er in Pakistan zijn. Dus dat lijkt me sowieso stug. Met mij hebben ze daarna geen contact meer opgenomen. Opmerkelijk. Terwijl de familie nog nergens van op de hoogte is... weet de AIVD, de inlichtingendienst, blijkbaar al wel waarvan Sabir verdacht wordt... Maar zo vreemd is dat ook weer niet. In onze uitzending van 12 september vorig jaar... vertelde het hoofd van de AIVD, Rob Bertoulee... over zijn contacten met zusterdiensten. Uh, is er mogelijkheid om, uh, als je het vermoeden hebt... dat er een aanslag wordt voorbereid in een ander land... kun je dan informatie uitwisselen? Dan is het antwoord ja. Dus ook informatie doorgeven aan de Pakistanse inlichtingendiensten... zodat mensen bij de grens gearresteerd kunnen worden? Ja, dat, dat, zijn, dat, zijn van, dat zijn van die dingen. Ja, die hangen heel erg af... Van uh, ons vermoeden over intenties of over de sterkte van de informatie of wat dan ook. En dan opnieuw wordt dat in een case-by-case -case basis wordt dat bekeken. Want we wisselen niet klakkeloos informatie uit met andere diensten. Rob Bertolet, hoofd van de AIVD. Niet klakkeloos dus, maar in dit geval lijkt het erop dat de Pakistanse ISI contact heeft gezocht met de AIVD.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 En om mensen te horen die worden gemarteld en niet in staat zijn om hen te helpen... was een van de meest frustrerende momenten van mijn leven. Over de ergste martelingen wil Sabia niet in het openbaar vertellen. Volgens Kirien Eijkman, onderzoekster van de Leidse Universiteit... naar terrorismebestrijding en mensenrechten... heeft dit gevolgen voor een strafzaak tegen Sabia. Want marteling is geen geaccepteerde verhoormethode. Het is expliciet verboden in meerdere verdragen.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 Waarom wisten die dat hij daar zat? Waarom is hij überhaupt daar gedetineerd geweest? En marteling moet bestraft worden. Dus ik denk dat dat wel ontzettend belangrijk is in deze zaak. Internationale samenwerking op het gebied van inlichting... is ontzettend belangrijk in de strijd tegen terrorisme. Maar we moeten wel oppassen dat het niet het recht op een eerlijk proces... in Nederland dan wel in Amerika beïnvloedt. De familie in Pakistan blijft zoeken naar Sabir. Van officiële zijde wil niemand iets zeggen. Ondertussen zit onderzoeksrechter Steve Gold in New York niet stil. Hij zendt op 14 januari 2011, als Sabir ongeveer vier maanden vastzit... een verzoek naar Nederland. Hij vraagt daarin om Sabir K. uit te leveren aan de Verenigde Staten... indien hij zich op Nederlandse bodem bevindt. Weet de rechter dan dat Sabir naar Nederland zou komen? Sabir woont al sinds 2005 in Pakistan. In Nederland zit de AIVD ondertussen ook niet stil. De precieze datum kan hij zich niet herinneren... maar ergens in februari of maart 2011... wordt de vader van Sabirka bezocht door de dienst. We mogen hem wel citeren... maar zelf wilde hij niet met zijn stem op de radio. Een man kwam langs en ik liet hem binnen. En hij vroeg of ik mee wilde komen naar het politiebureau. Maar wat moet ik daar? Ik ben daar mijn hele leven nog niet geweest... Ik liet hem binnen en hij vroeg, waar is jouw zoon? En ik dacht, hij vraagt naar Amir, hij is thuis. Hij zei, nee, waar is jouw andere zoon? Waar is Sabir? Ik zeg hem dat we dat niet weten. We zijn aan het zoeken. Maar wie ben jij? Waarom vraag je me dat? Toen liet hij zijn kaart aan me zien en zijn telefoonnummer. Hij heette George. Hij vroeg me, waarom ga je zelf niet zoeken? Maar ik heb geen geld... Ik kan niet naar Pakistan. Hij stelde voor, ik zal jou betalen. Dat vind ik goed. Jij kan ons helpen en dan kunnen we samen zoeken. Ik zei, dat is goed als jullie meegaan. Ik spreek Nederlands en Urdu en Pashto. Hij ging weg en kwam later nog een keer terug. Maar toen hij de tweede keer kwam, zei hij dat het toch niet kon. De derde keer was in het centrum van de stad... Iemand klopte me van achter op mijn schouder en zei... Dag, meneer Ik schrok, want staat niet op mijn rug geschreven. Hij vroeg of ik mee wilde gaan naar het politiebureau. Ik zei, ik ga niet, waarom? Als jullie willen, bel ik mijn zoon en dan kunnen we samen praten. Dat zei ik hem. En hij zei, als je dat wilt, dan komen we bij jou thuis. Maar niemand is daarna langsgekomen. Ik heb het telefoonnummer ook nog een paar keer gebeld... om te proberen hem te bereiken, maar hij nam niet op. Waarom neemt de AIVD contact op met de vader van Sabia? De Nederlandse overheid weet waar hij zit. Op 1 februari 2011 heeft de Nederlandse consul in Pakistan... Evert Brongers, contact gehad met Sabia, vertelt advocaat Zebrecht. Op een gegeven moment is de consul wel verschenen... Dus niet in de gevangenis, maar op een andere uh, locatie. Uh, maar daar waren agenten van de Pakistanse geheime dienst... steeds bij, bij die gesprekken. Dus uh, die, die consul heeft wel gezien dat Sabier komt aanzetten met een, met een uh, zak over zijn hoofd... en geboeid en een, en een, een donkere uh, skibril op. Dat heeft hij allemaal wel gezien. Maar er is verder niet gesproken over de martelingen. Sabier was als te dood om daar iets over te zeggen... want hij zou daarna na dat gesprek weer terug moeten. Dus is natuurlijk bang dat hij nog veel meer uh, gemarteld zou worden. In september vorig jaar vroegen wij het ministerie van Buitenlandse Zaken... naar die contacten tussen Brongers en Sabier. Het ministerie bevestigde dat het eerste bezoek op 1 februari plaatsvond... maar dat er geen duidelijkheid was over wat Pakistan hem ten laste legde. Zijn verblijfplaats was onbekend. Ontmoetingen met de consul vonden plaats op een andere locatie. Op de vraag of Sabir heeft aangegeven mishandeld of gemarteld te worden... antwoordt Buitenlandse Zaken dat hij dat niet heeft gedaan.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 Dan is het heel erg dun. Want het feit dat je iemand een vrouw Engels hebt horen spreken. wil natuurlijk niet zeggen dat een Amerikaanse staatsburger is. Dat neemt niet weg uh, dat, dat ja, Nederland wel iets meer moeite zou kunnen doen. om te kijken of dat het geval is. Want het is natuurlijk wel echt een, ja, een zorgelijke situatie. Willen we wel dat Europese staatsburgers. door de inlichtingendienst zo lang in Pakistan worden gehouden? Onder wat voor omstandigheden? En je zou ook kunnen zeggen: van, nou, misschien moeten we internationaal sterker gaan lobbyen. om. De rechten van dit soort mensen te respecteren. Want ze zijn niet onder het strafrecht. Zaten ze daar vast? Door de inlichtingendienst zijn ze mogelijk vastgehouden. Het is heel moeilijk om informatie te krijgen. Maar complex is het wel. Maar ja, als we er niks aan doen, wordt het wel heel erg makkelijk. Advocaat Zebrechts vindt dat de Verenigde Staten het recht op vervolging heeft verspeeld door de betrokkenheid bij de martelingen. Ja, als de Amerikanen betrokken zijn bij de martelingen, dan moet het nooit komen tot een Amerikaans proces. Zo zijn de regels. Dan moeten we hem gewoon niet uitleveren. Dan hebben ze hun recht om hem uitgeleverd te krijgen eenvoudigweg verspeeld. Ja. Maar Sabier zegt ook niet dat de Amerikanen rechtstreeks betrokken zijn bij de martelingen. Hij zegt, ze waren in de Kamer daarnaast terwijl ik werd gemarteld. Ik denk ook dat het hoogstwaarschijnlijk zo is dat Sabier is aangehouden op verzoek van de Amerikanen. En als dat zo is, dan hebben we dus een situatie waarbij de Amerikanen aan de Pakistanse geheime dienst vragen om hem aan te houden... terwijl ze weten hoe de Pakistanse geheime dienst omgaat met dit soort mensen. Dus dat ze eigenlijk per definitie dit soort verdachten uh, martelen. Dat op zichzelf is al een schending van de rechten van Sabi. En welke aanwijzingen zijn er dat de Amerikanen de Pakistanen opdracht hebben gegeven? Om hem aan te houden, het is in andere gevallen veelvuldig gebeurd... Uh, dat is gerapporteerd door Amnesty en door Human Rights Watch. En er zijn mensen vrijgelaten de laatste tijd... die ook verklaren dat, er, dat ze hebben gehoord van de Pakistanse geheime dienst... dat die dienst dus aanhoudt op verzoek van Amerikanen. Maar er is meer, zo lezen we in het dagboek van Sabir. Er was een Mansour Dadula, Mullah Bapader, Haji Mohammed... Dit waren Afghanen die direct werden ondervraagd door de Amerikanen met Afghaanse tolken. De Amerikanen stelden hun vragen en als de antwoorden niet naar hun zin waren... zouden ze de Kamer verlaten en de Pakistanen zouden hun martelen... maar naar de Amerikanen weer terug zouden keren. De arrestatie van een van de mannen die Sabir hier noemt... is in februari 2010 groot nieuws in de Verenigde Staten. Scott, we have a story in the paper today, of course, as you well know, about the arrest in Pakistan of a Taliban leader by the name of Mullah Abdul Ghani Baradar. Een fragment van de website van de New York Times van februari 2010. Mullah Abdul Ghani Barada is na Mullah Omar een van de belangrijkste leiders van de Taliban. In de New York Times noemen anonieme Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers... de arrestatie de belangrijkste sinds het begin van de oorlog in Afghanistan. Ze beschrijven de arrestatie als een gezamenlijke operatie... van de CIA en de ISI, de Pakistanse Inlichtingendienst. Net zoals veel andere hoge Taliban-leiders... werd hij vastgezet in de geheime gevangenis in Islamabad... waar in september dat jaar ook Sabir zat. Now the significance of uh, the uh, Pakistani intelligence and the CIA working together apparently to catch and question Mullah Baradar is is very significant. To catch and question. Te arresteren en te ondervragen, gezamenlijk door de CIA en de ISI in dezelfde gevangenis als die van Sabir De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... rapporteerde eerder over de nauwe samenwerking tussen de CIA en de ISI. Het is bekend dat tot een aantal jaren geleden... de CIA eigen detentiecentra runde in Pakistan. In september vorig jaar spraken we met Ali Dayan Hassan... directeur Pakistan van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... over de mensenrechten schendingen in Pakistan... Ali Dayan verrichtte veel onderzoek in Pakistan... en heeft ook duidelijke aanwijzingen voor betrokkenheid... van buitenlandse diensten bij de martelingen daar. Op 29 april 2011, dat is acht maanden na zijn arrestatie... wordt Sabir op het vliegtuig gezet. De Nederlandse consul begeleidt hem van een safe house... waar hij vanuit de gevangenis naartoe is gebracht... naar het vliegveld in Lahore... Volgens Sabine krijgt hij zelfs geld om daarna naar huis te kunnen gaan. Maar dat loopt anders. Op Schiphol wordt hij door een arrestatieteam uit het vliegtuig gehaald... en direct naar een speciale terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught gebracht. Daar ligt immers een aanhoudingsverzoek van de Verenigde Staten uit januari. Wat ik wel uh, betreur in deze context is dat hij niet op de hoogte was... van het feit dat, dat Amerika om een uitleveringsverzoek uh, aan Nederland heeft gevraagd. Dus dat zijn keuze in die zin hè, niet vrij was. Uh, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Na het aanhoudingsverzoek uit januari... komt op 23 juni 2011... het officiële uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Dus in principe is er weinig verweer mogelijk. Basis voor de uitlevering is het vertrouwensbeginsel. In de Verenigde Staten zal hij zich voor de rechter kunnen verweren. Maar het lijkt erop dat de FBI uit was op meer. Ze bezochten Sabir in zijn cel in Vught. Advocaat Zebrechts. Ze zijn hier geweest en ze hebben tegen hem aangepraat. Ik was erbij. Ja. En wat voor dingen vroegen ze? Wat kan je ons vertellen over mensen, over westerlingen die worden gerecruiteerd? Daar zijn er mensen van plan om in het westen aanvallen te verrichten, dat, dat soort vragen. Is het rechtmatig? Mag de FBI dat hier doen? Ook maar de vraag. Sabir vecht zijn uitlevering aan. Eerst bij de rechtbank in Rotterdam. In oktober 2011 beslist de rechtbank... dat er geen beletsel is voor uitlevering. Het strafbare feit waar hij van wordt verdacht... is, is onder andere het voorbereiden van een aanslag... op een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. En in principe zou dat ook zo moeten zijn. Echter, als het gaat om terrorismeprocessen dan komt er ook politiek bij kijken. En in dit geval zou je kunnen afvragen uh, wat nu eigenlijk het bewijs is... dat hij betrokken zou zijn geweest bij die aanslagen. Um, in dit geval, kijk, op zich hoeft de minister dat niet te toetsen. In Nederland, dat hoeft niet. Maar je zou je kunnen afvragen, omdat er mogelijk sprake is... van mensenrechtenschendingen in de tijd dat hij gedetineerd is geweest in Pakistan of het niet toch een risico is dat verklaringen die hij daar gedaan heeft... in dat strafproces in Amerika terechtkomen. En dat zou dan gebeuren via inlichtingen. Sabir gaat in beroep. Maar ook de Hoge Raad bepaalt op 17 april 2012... dat niets uitlevering in de weg staat. De aanwijzingen dat Amerikanen betrokken zouden zijn bij mogelijke martelingen... zijn onvoldoende om onderzoek te doen, stelt de Hoge Raad. Het zijn zeer, zeer ernstige aantijgingen die niet op niks zijn gebaseerd. En ik vind eigenlijk dat de minister in dit soort zaken... ja, dat zou moeten onderzoeken. Wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind... is een grotere discussie, politieke discussie... of we niet zouden moeten proberen om mensen zoals Sabir K. die mogelijk betrokken zijn geweest bij terroristische misdrijven... of we die niet in Nederland moeten vervolgen... Na de rechtszaken in 2012 komen er meer aanwijzingen... dat gevangenen in Islamabad worden gemarteld... en dat de Verenigde Staten daarbij betrokken zijn. Twee Nederlandse jonge mannen komen vrij in januari 2012... nadat ze een maand zijn vastgehouden in dezelfde gevangenis als Sabir K. Eén van hen, Abu Mohammed, doet in Argos op 12 september zijn verhaal. We vroegen hem waar hij werd vastgehouden en onder wat voor omstandigheden. Je hoort de hele dag 24-7 alleen maar het geluid van, van, van gemartel en dat mensen gewoon echt krijzen van de pijn en uh, noem maar op. En dat ja, en dat gekrijs en dat gemartel en het geluid van het gemartel dat komt van een speciale martelkamer die ze daar hebben. Die zeiden ook die de Pakistanse inlichtingendienst hebben, die uh, hebben die martelkamer de naam Jehannem gegeven. En Jehannem betekent in het Arabisch de hel. Eén keertje ben ik dan dus. Uh... Meegenomen naar Gehenna, dus naar de martelkamer. En uh, toen ik dus eigenlijk ben ondervraagd gewoon door de Pakistanse inlichtingendienst en weer terugkwam. Toen hoorde ik dus wel gewoon Amerikaanse stemmen. Gewoon echt met een duidelijke Amerikaanse accent. Die je dus eigenlijk alleen maar gewoon bijvoorbeeld in films uh, hoort. Ja, die hoorde je daar dan gewoon, dus gewoon met, elkaar, uh, met elkaar praten. En ze waren gewoon in gesprek met elkaar. Maar minister Opstelte ziet in de nieuwe aanwijzingen geen aanleiding om onderzoek te verrichten. Dat schrijft hij in de beschikking van december 2012. Hij sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank en de uitlevering van Sabir kan doorgaan. Tegen die beschikking van de minister diende deze week het kort geding. Geen onderzoek door het ministerie, ondanks het feit dat er steeds meer aanwijzingen komen van Amerikaanse betrokkenheid bij verhoren van gevangenen in Pakistan. We zoeken met onze speciale software in de Wikileaks-documenten. Dat zijn vertrouwelijke berichten van Amerikaanse ambassades... aan het ministerie in de Verenigde Staten. En daarin vinden we iets opmerkelijks. In een document van de Amerikaanse ambassade in Islamabad, Pakistan... uit februari 2010, staat te lezen... dat er door de FBI samengewerkt is met de ISI, de Pakistanse Inlichtingendienst. In de zaak David Coleman Hadley, een pakistaans amerikaanse man... die in 2010 vervolgd werd in de Verenigde Staten... wegens betrokkenheid bij terrorisme. Een medeverdachte in deze zaak wordt in Pakistan door de ISI vastgehouden. Een medewerker van de ambassade schrijft dat, en nu citeren wij letterlijk... de ISI zegt dat ze ons geen directe toegang tot hem kunnen garanderen... Maar de FBI kan wel vragen voor hem doorgeven aan de ISI. Momenteel probeert Sabir met een kort geding te voorkomen... dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij eist dat de aanwijzingen die er zijn... dat de Verenigde Staten betrokken zijn bij marteling, worden uitgezocht. Advocaat Zebrecht voelt zich gesterkt door een recente uitspraak... van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Kort geleden uh, is er een uitspraak gekomen van het Europese Hof... waarin staat dat als er sprake is van een redelijke verdenking... dat er is gemarteld, zoals die er nu is, die redelijke verdenking... dat de staat, in dit geval Nederland, daar onderzoek naar moet doen. En dat als Nederland dat niet doet... Dat Nederland zichzelf schuldig maakt aan schending van artikel 3 van het folterverbod. Dus van deze nieuwe uitspraak, deze nieuwe lat om onderzoek te doen, al voor ons uit te leveren, daar hebben we eerdere rechters geen kennis van kunnen nemen, omdat het zo'n recente uitspraak is. Dus het moet worden uitgezocht om te voorkomen dat het erop lijkt dat een staat onder één hoedje speelt met martelaars, om te voorkomen. Dat duidelijk wordt dat een staat dit soort schendingen tolereert. Om dat te vermijden, om dat duidelijk te maken aan, de, aan het publiek. Dus als je kijkt naar die achterliggende gedachten... is het duidelijk dat het ook in deze uitleveringskwestie speelt. Maar de kwestie is groter, stelt Querien Eikman. Martelen zou nooit tot een veroordeling moeten kunnen leiden. En grondig onderzoek is daarom geboden. Ook de politiek zou zich moeten uitspreken. Er zijn indicaties en daarom denk ik dat er, dat er genoeg reden zou zijn om, om hier een strafproces tegen hem te beginnen zoals dat ook in Duitsland gebeurt. Amerika heeft een hele sterke rechtsstaat en staat echt bekend om toch wel ja, een gedegen rechten voor de verdediging. Alleen in terrorismezaken ligt dat wel buitengewoon gevoelig. En ik vraag me niet af of op basis van het nationaliteitsbeginsel, hij is ook Nederlander, toch een, eerst een poging zou moeten doen om hem hier in Nederland te vervolgen. Maar is dat niet ingewikkeld? Je hebt inderdaad een Nederlands-Pakistaanse jongen die in Afghanistan iets, iets gedaan zou hebben. Is dat niet ingewikkeld om die dan in Nederland te gaan vervolgen? Terrorismezaken zijn altijd ingewikkeld. Uh, maar we, hebben ook, we zijn ook een rechtsstaat en we moeten ook mensenrechtenstandaarden naleven. En daarnaast is het ook een Nederlands belang. Het heeft een afschrikkende werking. De Duitsers kunnen het ook, dus waarom zouden wij het niet, niet kunnen? Ik denk ook dat als het om Amerikanen zou gaan, dat die ook een voorkeur zou hebben om hun eigen staatsburgers te vervolgen. Maar we moeten ook oppassen dat we niet onze lastige terrorismezaken gaan outsourcen naar andere landen. In dit soort processen zijn er weinig Kamerleden die zich voor deze zaak willen uitspreken. Ik denk wel dat we het zouden moeten aanpakken om een grotere discussie in Nederland op gang te krijgen. Of het toch niet wenselijk is dat we mensen met een Nederlandse nationaliteit, die gaan vechten in het buitenland. Of die mogelijk zijn betrokken zijn met territoriën, niet in eerste instantie moeten proberen die hier in Nederland te vervolgen. En dat laatste zei terrorismeonderzoeker Quirine Eikman. U hoorde een reportage van Wil van der Schans en Kees van der Bos en de techniek lag in handen van Alfred Koster. We praten straks over de zaak Sabika door met twee politici... Sophie in het Veld, Europarlementariër van D66... en Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor DSP. Maar eerst wat anders. De Ethiopische rechter heeft de adoptie van Betty, een meisje van 14... onwettig verklaard... Haar ouders leven nog en waren net als Betty bij de rechtszaak aanwezig. Betty mag haar eigen achternaam weer dragen. Ze had nooit geadopteerd mogen worden. Het is een van de gevallen die aan de orde kwamen in onze uitzending over adoptie afgelopen oktober. We komen er binnenkort op terug. En als u het nieuws wilt lezen, ga dan naar de website vpro.nl/slash argos. Radio 1 Argos. En zoals gezegd aan de telefoon zijn Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66... en Ronald van Raak, Tweede Kamerlid van de SP. Ik begin even, bij... Hallo. Ik begin even bij mevrouw in het veld. U, de, u, u zit nog op de wintersport, begreep ik? Uh, uh, nee, ik ben onderweg. Teru ik terug? Te Oké, okay. alles overleefd. Ja. Jazeker, De... zeker. We hoorden net uh, Quirin Eikman, onderzoeker Quirin Eikman zeggen... Dat, dat maar heel weinig Kamerleden zich over dit soort terrorismezaken willen... of durven uitspreken. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, waarom Kamerleden zich er niet over uitspreken, dat nou, weet politici. ik niet. Nou, um, politici. Maar... Ja, ik denk, er, nou ja, in het Europees Parlement worden dit soort kwesties wel degelijk uitvoerig besproken. In andere landen zijn er ook rechtszaken geweest, bijvoorbeeld tegen... ...uitlevering van verdachten. Ik hoorde net Corinne Eikman ook zeggen van... ...ja, Amerika is een heel solide rechtsstaat. Dat klopt natuurlijk. Tegelijkertijd, als het gaat om terrorismezaken... ...is dat wel wat meer dan dat het gevoelig ligt, zoals ze zei. Kijk naar Guantanamo bijvoorbeeld, waar de Amerikanen zeer welbewust... ...mensen buiten het Amerikaanse rechtssysteem hebben geplaatst. Dat geldt ook voor een aantal rechtszaken die er zijn geweest... De, de CIA heeft uh, de afgelopen 10, 12 jaar in de strijd tegen terreur uh, op vrij grote schaal uh, internationale verdragen ja. en Voordat we de hele, wereld, konden, dus... we de hele ja. wereld gaan behandelen, mijn vraag was eigenlijk: waarom de stroom van politici om zich hierover uit te laten? Nee, maar het Europees Parlement heeft dit zeer okay. uitvoerig en jarenlang aan de orde gesteld, maar de Kamer niet, dat klopt. Ja. Precies, dat wou ik horen. En dat ga ik ook voorleggen aan Ronald van Raak. Want blij, blij dat u er wel bent, meneer van Raak. Maar ja, we hebben deze week inderdaad al uw 149 collega's ongeveer gebeld... of ze ook hier commentaar op wilden geven. En u kwam als laatste bij mij uit. Nee, dat is helemaal niet waar. Zo zielig hoeft u niet te doen. Maar de animo was niet groot, laat ik het zo zeggen. Nee, dat kan ik me enigszins voorstellen. Het gaat natuurlijk om een gemeenschappelijke strijd... tegen het internationale terrorisme. Daar moet Amerika en Nederland goed samenwerken... Maar ik heb er altijd buiten de Kamer, maar vooral ook in de Kamer, op aangedrongen dat we weten of die samenwerking goed is. En dan zijn er twee problemen. Als wij samenwerken, als de AIVD samenwerkt met de Amerikaanse geheime diensten, weten wij niet of die informatie betrouwbaar is. Als het gaat in de strijd tegen het internationale terrorisme, dan uh, kunnen wij er niet zeker van zijn dat de Amerikanen juiste informatie geven. En ten tweede kunnen wij als het gaat om terrorismezaken ook niet op vertrouwen dat mensen in de Verenigde Staten een eerlijk proces krijgen. Ja. Het is een ingewikkelde zaak om hem nog even te recapituleren. Sabir uh, K. heeft acht maanden vastgezeten in Pakistan, in een geheime gevangenis van de Pakistanse geheime dienst. Is daar mogelijk gemarteld. Op het vliegveld hier in Nederland op Schiphol gelijk gevangen gezet en weer in vlucht gevangen gezet. De VS willen hem hebben, want ze zeggen: wij weten dat hij een aanslag beraamde op een Amerikaanse legerbasis. En in de reportage hoorden we mensen zeggen: van ja, maar als er ook maar één verdenking bestaat van marteling, mag Nederland hem niet zomaar uitleveren. Mevrouw in het veld, hoe ligt dat? Hoe moet je die afweging maken? Nou ja, uh, het probleem van marteling is dat het niet alleen immoreel is en niks oplevert... maar dat je bovendien, als mensen inderdaad schuldig zijn... dat je het risico loopt dat je ze niet meer veroordeeld krijgt. Omdat marteling gewoon niet mag als verhoormethode. En dus het bewijs wat je op die manier verkrijgt niet meer kunt gebruiken. En dat is, zoals ik net zei, de CIA heeft in de afgelopen 10, 12 jaar... Uh, toch vrij stelselmatig uh, uh, ja, mensen... Hè? Er zijn allerlei verdenkingen en ook aanwijzingen van marteling... maar ook heel vaak het uitbesteden van marteling. Hè? Dat laten doen door regimes die we overigens nu allemaal massaal laten vallen. Hè? Syrië, Libië, uh, Egypte, die waren onze bondgenoten... en hebben namens ons mensen aan dat soort verhoormethoden uh, onderworpen. Ja, en dat maakt het dan ook heel moeilijk om mensen uiteindelijk veroordeeld te krijgen. En hoe ligt dat strikt juridisch als de verdenking bestaat... dat hij in Pakistan door de geheime dienst is gemarteld... Uh, en dat Amerika met die getuigenissen een, uh, een proces wil aandoen? Mag, mag Nederland dan eigenlijk zo iemand aan Amerika uitleveren? Nou, hoe dat met uitlevering staat, uh, dat, uh, dat weet ik juridisch niet precies. Maar het is wel zo dat informatie die is verkregen uit marteling... Uh, ja, niet geldig is, niet gebruikt mag worden. Uh, dus je loopt een groot risico dat, uh, dat je mensen niet meer veroordeeld krijgt... die wel schuldig zijn of zouden kunnen zijn. Meneer Van Raak, u volgt die Nederlandse inlichtingendienst al een hele tijd... en hun ja. samenwerking met onder andere de Amerikanen en de Pakistanis... Um, ja, hoe kom je daar ooit achter? Of die gemarteld is, of we mogen uitleveren... of, of de Amerikanen gelijk hebben dat die een uh, zelfmoordaanval van plan was... of dat dat onder druk is uh, ja, tot stand dat gekomen? Ja, uh, dat, dat kun je niet alleen vertrouwen op de blauwe of bruine ogen van de Amerikanen. Dan moet je toch echt zelf onderzoek doen. En de, CIA, de AIVD, dat blijkt ook uit jullie reportage, is al in een heel vroeg stadium betrokken geraakt. Heeft ook mensen ondervraagd, familieleden ondervraagd. Dus de AIVD heeft onderzoek gedaan... De vraag is alleen, wat voor soort onderzoek? Is dat alleen onderzoek in, als verlengstuk van de Amerikaanse bemoeienis? Dus eigenlijk onderzoek in opdracht van de Amerikanen? Of is dat ook een eigen onderzoek naar de betrouwbaarheid van de informatie van de Amerikanen en het optreden van de Amerikanen? Ik ben uh, een beetje bang dat het vooral dat eerste is geweest... En ik denk dat dat tweede heel belangrijk is. Wij moeten als AIVD, als Nederland, echt weten of informatie uit Amerika betrouwbaar is. En of er wel of niet gemarteld is. Daar hebben we een veiligheidsdienst voor. En dat onderzoek moet volgens mij gedaan worden voordat we mensen gaan uitleveren. Ja, maar we hoorden net in de reportage dat minister Opstelten, die erover gaat, zegt van... Uh, ja, ik uh, laat de Amerikanen dat maar doen. Laat die het maar berechten. Ik, ik zie geen beletsel om hem uit te leveren. Ja, dat kan... Dat kan in een situatie waarin de geheime diensten van Amerika en Nederland echt eerlijk samenwerken in de internationale strijd tegen terrorisme. Maar dat is niet waar. Amerika heeft hier altijd een dubbele agenda. En ik denk dat Nederland hier ook, als we niet oppassen, gebruikt wordt. En die strijd is heel belangrijk. We moeten ook in een heel vroeg stadium zorgen dat mogelijke aanslagen voorkomen worden. En daardoor moeten we het eigenlijk kunnen vertrouwen. Dat is op dit moment niet het geval. En het enige wat je dan kunt doen, is een contra-onderzoek doen. En dat de minister dat niet doet, vind ik uh, op zijn vriendelijkst gezegd naïef. En kun je daar vanuit de Tweede Kamer iets aan doen... dat de minister vriendelijk gezegd zich naïef opstelt tegenover Amerika? Nou, het is niet de eerste keer. Ik doe het vaker. Maar ik zal opnieuw om opheldering vragen. En niet alleen een opstelte, uh, maar vooral ook uh, aan Plasterk. Die is verantwoordelijk voor de AIVD. Uh, dan is het voor mij als Kamerlid nog steeds erg moeilijk... Uh, binnen de huidige verhoudingen om precies te achterhalen... wat de opstelling van de AIVD is geweest. Maar ik ga wel proberen om daar een, uh, een vinger uh, achter te krijgen. Mevrouw in het veld, u kunt het een beetje overzien... ook vanuit het Europese parlement. Wat uitleveringen betreft, is, is Nederland nou braver of kritischer... Uh, uh, vergeleken bij andere Europese landen? Horen we bij de ja-knikkers of bij de nee-knikkers tegenover Amerika? Nou ja, ik kan, dat, dat kan je niet zo uh, helemaal beoordelen. Wij zijn doorgaans uh, inderdaad nogal uh, coöperatief. Andersom is het zo dat uh, ook in diezelfde strijd tegen terreur... Hè, de CIA, zoals ik zei, uh, uh, heel veel zaken heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. In Italië zijn daarvoor 24 CIA-agenten bij Verstek veroordeeld. En uh, is aan Amerika om uitlevering gevraagd. En de Amerikanen doen dat niet. Dus he, meneer Van Raak zegt zeer terecht van we moeten ook op een, een gelijkwaardige basis samenwerken met de Amerikanen. We moeten de informatie kunnen vertrouwen. Nou ja, uh, er blijkt gewoon dat dat niet het geval is. Ik zou overigens ook uh, de Kamer willen aanraden, uh, wat D66 en ik meen ook de SP al vaker hebben gezegd, uh, er moet echt een breed onderzoek komen, uh, Desnoods een parlementair onderzoek, naar de rol van Nederland en de rol van Europa uh, in dat hele CIA-programma. Want daar is toch op grote schaal, uh, zijn mensen gemarteld, uh, in illegale gevangenissen opgesloten, verdwenen. Uh, en dat is allemaal onderdeel van het beleid wat wij als Nederland ook gesteund hebben. En daar moet ja. echt opheldering over komen, ja. want dan praat je ook op een veel opener manier met bijvoorbeeld de Verenigde Staten over uitlevering. En zolang dat niet opgehelderd is, we... blijft daar toch altijd... Laten we het even aan Ronald van Raak gaan. vragen, mevrouw in het veld, want die zit in de Tweede Kamer. Dus die kan misschien zo'n parlementair onderzoek aankaarten Ja, nou, er, er moet veel onderzoek gedaan worden, maar dat kan... Uh, dat, dat... Er is ook nog een veel makkelijkere weg, en denk ik een betere weg. Dat is gewoon de discussie. Hè? Uh, er is ook al uh, in Nederland vaak sprake geweest van... Uh, ...optreden van CIA-agenten illegaal, spionage. In landen als Zweden, Noorwegen, Denemarken, daar zijn mensen veroordeeld, mensen uitgezet. In Nederland is de cultuur, en dat heeft dus ook te maken met het optreden van onze minister van Binnenlandse Zaken, de cultuur dat als blijkt dat Amerikanen in Nederland over de schreef gaan, dat we altijd dat proberen te bedekken. Onder het tapijt de goede verhoudingen in stand houden. Terwijl ik denk dat het veel belangrijker is om op, op zo'n moment mensen uit te zetten. En ook in de openbaarheid Amerika uit te dagen om het uit te leggen en Amerika aan te klagen. Want dit, dit dit soort gedrag moet je denk ik bij de kern aanpakken. Ja. Amerikanen doen het dit, ja. omdat ze daarmee wegkomen. Ja, de Amerikanen zeggen ja, natuurlijk is, wel... Zou, de Amerikanen zeggen natuurlijk helpen. wel... het gaat om mensen die verdacht worden van ernstige dingen. Zoals Juist. een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse basis in Pakistan. Het is het belangrijk dat we goed kunnen samenwerken. Het gaat nogal om wat. Hè? Het voorkomen van terroristische aanslagen. En dan begint het ermee dat bondgenoten en Amerika en Nederland zijn bondgenoten in deze strijd... dat die elkaar op een elementair niveau moeten kunnen vertrouwen. En als dat niet zo is, dan, is, dan brengt dat onze gezamenlijke strijd in ja. gevaar. Tot slot hoorde Quirine Eikman net zeggen, in Duitsland doen ze dat anders. Daar berechten ze zelf terrorismeverdachten, daar leveren ze niet uit. Uh, ja. Meneer Van Raak, zou dat een voorbeeld voor Nederland kunnen zijn, Duitsland? Maar, zolang er zoveel onduidelijkheid is... Uh, denk ik dat dat een betere optie is. Ja, als je, het, uh, als je niet uh, je, je, je contra-onderzoek zeg maar, op orde hebt... dan is dat een betere zaak. En vooral ook omdat het ook een uh, Nederlandse burger betreft. Mag ik u uh, beiden van harte bedanken voor de discussie over het dilemma Sabir K. Dit was uh, Argos voor deze zaterdag. We zijn er volgende week weer met nieuws. Achtergronden bij het nieuws en dingen die volgens ons in het nieuws zouden moeten zijn. Straks was van Werven met Tros in Bedrijf. Dat gaat over kipcaravans. Twee keer failliet en nu weer winstgevend. Goed weekend. Sport op Radio 1. Nummer meteen van 2 tot 7. Door de binnenbaan heen proberen we het verschil goed te maken. De WK schaatsen all-round in haar markt. Ja, en, maar, en die gaat vol gas Met twee armen los de eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. En ook het ABN Abro Tennis-toernooi. Na 7e de Eredivisie. Wenten weer een 2. Nak Herakles. Roda AZ. En op bak voor 9. PSV Utrecht. Dan Lens, Hakbal Lens, Hutchinson en Oogervold. LOS langs de lijn van 2 tot 11. Radio 1.